Daarna de Nathen Kok met het NOS Journaal. Zaterdag staat er opnieuw een ruil van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen gepland. De bedoeling is dat er dan weer drie Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten in ruil voor tientallen Palestijnen. Vandaag verliep de ruil in Gaza chaotisch. Daar werden acht gijzelaars door Hamas vrijgelaten. Op beelden was te zien hoe een van de Israëlische vrouwen zich door menigte moest worstelen... terwijl ze geflankeerd werd door gemaskerde en gewapende militanten. Uit woede daarover riep Israël de bussen met Palestijnse gevangenen terug. Eind van de zijn die alsnog aangekomen in Ramallah en in Gaza. In Zwarte Waal in de buurt van Rotterdam is een streekbus na een ongeluk in een greppel beland. Het gebeurde na een botsing met een auto. In de bus zaten twintig mensen, zes raakten licht gewond en moesten naar het ziekenhuis. Eén passagier werd pas na een half uur gevonden en is na reanimatie naar het ziekenhuis ook gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Oeganda is een verpleegkundige overleden aan ebola. Het ministerie van Gezondheid meldt dat het het eerste sterfgeval is door ebola sinds twee jaar. De man van 32 werkte in een ziekenhuis in de hoofdstad Kampala. Hij zou daar contact hebben gehad met tientallen andere hulpverleners en patiënten. Zo bleek na onderzoek van de autoriteiten. Die worden nu gevaccineerd. Bij de uitbraak in 2022 overleden 55 Oegandese aan het virus. En Shole Reza Zadeh schrijft dit jaar het Boekenweekgedicht bij de Boekenweek. Het thema is Jumoerstaal. Reza Zadeh is van oorsprong Iraanse en kwam in 2015 naar Nederland. In 2021 kwam haar debuutroman uit De Hemel is Altijd Paars. Voor dat boek kreeg ze onder meer de Bronzen Uil Publieksprijs. Vorig jaar verscheen haar poëziedebuut. De Boekenweek is van 12 tot en met 23 maart. Het weer het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het uh, overwegend droog. Minima ligt dan rond het vriespunt. Lokaal kan het ook glad worden. Ook morgen overdag meest droog met zon en wolken. wordt dan rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De avondspits is voorbij en er staat nog maar één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 Fabel, wat moeten we nu nog zeggen ik doe je meer pijn dan ik heb het kan, je kijkt nog geen keer om in je zin, Fabel.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 So go on and break my, break my heart twice. The tears since then. Whoa. Is there more? The friendship you. over rijk zijn in herinneringen. This is under the fountain.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 Said songs to welcome self biddy Then I carried the feeling on my shoulder It's actually not that deep I pretend to drown in the pool till I, like I can't breathe Take some time to realize that It's not that deep. Sexually not that. door hadden. Mijn naam is Koos. Sometimes you pick over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 The rope's nest tied to one another Whether we want it or not, it's only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 His Van Zie via de kabel op 104. Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de 110 Palestijnse gevangenen die Israël vandaag heeft vrijgelaten, is inmiddels aangekomen in de stad Ramallah op de westelijke Jordaanover. Een andere groep is naar de Gazastrook gebracht. Daar kwamen eerder vandaag.